U heeft volgens mij letterlijk gezegd dat u voor de voor bent ja, maar... om water. Meneer Tonen. Mevrouw Van Nij vroeg nog naar uh, de kosten van het onderzoek. Die kosten van het onderzoek zijn uh, uit mijn hoofd 21.000 euro. Ik kijk naar de gemeentesecretaris. Maar ik weet alleen nog niet waar hij dat uit gaat dekken. Uit personele middelen. Dank u wel, meneer door de wethouder PNO. Meneer Tonen, ik heb nu de twee mensen het woord gegeven die het verzoek hadden gedaan. Ik leg even uit waarom ik die volgorde hanteer. En vervolgens zag ik als een van de eerste meneer Stammers zijn vinger omhoog steken. Die heeft het woord. Er zijn niet zoveel vragen meer. Uh, ik, uh, ja, Drie kwart miljoen is er uh, pop erop ineens. Uh, dat is te kort. Ik schrik daar enorm van. Uh, Waar ik nog meer van schrik, dat is eigenlijk dat de organisatie hier zelf verschrikt. En dat er onmiddellijk een onderzoek gedaan moet worden naar van hoe dit allemaal zo heeft kunnen gebeuren en zo. Ik vind dat uh, uitermate pijnlijk. Uh, ik heb de wethouder horen zeggen dat we met dit hele verhaal uh, in een mindere positie zijn terechtgekomen. En niet in een slechte positie. Uh, graag zou ik van de wethouder horen wanneer dan een slechte positie bereikt wordt. Dank u wel meneer Stammers. dat te tonen, kunt u die vraag beantwoorden? Ja kijk, je kunt, je kunt kijken van in wat voor positie zit je. Waar wij mee te maken hebben is gewoon dat mensen uh, op, een, uh, op een legale manier bij de gemeente aankloppen om een, uh, om een uitkering te krijgen. En uh, dat, ja, daar, daarop, waar, we hebben het drie jaar geleden hebben we het er al over gehad, let op, straks krijgen we een veel grotere instroom. Het valt nu nog allemaal mee, maar dat, wordt, dat gaat alleen maar groeien. Uh, dus er gebeurt helemaal niks geks, illegaals of wat dan ook mensen doen een beroep op de regelingen die bestaan en uh, het is aan ons om te kijken of we dat op een adequate manier, uh, of we daarin kunnen voorzien, of we dat kunnen afvangen of we daarvoor meteen uh, banen uh, voor in kunnen zetten ik meen dat de vraag was van D66 van, uh, kijk naar het verhaal van Haarlem met het uh, de succesvolle kering van de instroom zeg maar nou, dit zijn van die maatregelen die wij dan nemen. Als wij een IAU krijgen. dan. Uh, die, als wij die, die, die aanvullende uitkering uh, gaan krijgen. Dan, uh, nou ja, dan is dat in ieder geval een, een hele prettige. gezien de uh, financiële situatie. waarin wij zitten. Maar het is voor alle gemeentes is dat prettig. gezien de financiële positie waarin alle gemeentes zitten. Uh, dus. Uh, ja, ik. ik, ik, ik, ik ik weet niet precies wat u bedoelt met de vraag... zitten we nou in een slechte positie of, in, of, of valt het mee? Het valt nooit mee. Het valt altijd tegen. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar u gaf zelf aan dat we niet in een slechte positie zitten... maar in een mindere positie. Dus vroeg ik aan u... van wanneer hebben wij dan een slechte positie bereikt? En uh, ja, ik, ik kan ook niet anders dan concluderen. U, heeft, uh, u neemt nu allerlei maatregelen. Er worden allerlei maatregelen genomen er uh, wordt goed gekeken naar de instroom... maar ik, ik kan toch niet aan de indruk ontkomen... dat dit wel een, bijna een kwestie is... van als het kalf verdronken is, demmen de put. Nou, dat, dat, dat werp ik verder van me... want uh, wij zijn al vanaf, uh, vanaf uh, vorig jaar... zijn we al uh, bezig... en twee jaar geleden zijn we al bezig geweest... met het kijken en het aanscherpen van, van regels en zaken. Dus um, waarbij je natuurlijk wel... Uh, ook moet kijken naar wat zijn de afspraken... die wij uh, hebben gemaakt. We moeten zoveel mogelijk... in het raadsprogramma... zoveel mogelijk de in de samenleving ontzien. En desondanks hebben we maatregelen getroffen... en treffen we nog steeds maatregelen. En maken we de maatregelen... en kijken we telkens naar... waar zijn nog innovatieve maatregelen te vinden... om, uh, om ons uh, weer verder te helpen. En vooral ook om mensen zo snel mogelijk weer... aan een baan... Een reïntegratietraject of anderszins te helpen. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik kan er niet zeggen dat, uh, dat de organisatie zit te slapen met uh, het nemen van maatregelen in de in de in de in de cliëntsturing. Nee, dat is niet zo. Dank u wel, uh, meneer Tonen. Meneer Sandbergen. Ja. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, eerste vraag. Uh, zeker uw opmerking die ik wil maken heeft betrekking op de notitie. Uh, de mededeling aan de raad kunt u iets meer in de microfoon praten neemt u mij niet kwalijk het is de mededeling aan de raad uh, van uh, 11 maart en dan uh, gaat het met name om een van de laatste alinea's waar u nu aangeeft dat naar het zich nu laat aanzien is er een overschrijding geconstateerd van ongeveer 750.000 euro en uh, uh, ik vraag me af is, dat, is het dat dan? Want als ik de regel zo lees... dan zou je zomaar kunnen uh, constateren dat het uh, even wat meer zou kunnen worden. Dus daar zou ik uh, wat helderheid over willen hebben. Dan um, heeft u het gehad over uh, de instroom... en met name over mensen die dan in feite van buiten uh, Zandvoort... Um, hier eh, dan aanspraak maken op zo'n uitkering... maar er zijn eh, ook een groot aantal mensen... die van eh, binnen Zandvoort aanspraak maken op die uitkering. En kunt u dan aangeven eh, welke eh, bedrijfssector eh, het dan gaat... en in, in welke eh, bedrijfssector deze mensen werkzaam zijn geweest? En dat, dat geldt dan hetzelfde voor eh, de ZZP'ers. Ik vraag dat met name omdat binnen deze raad nog wel eens wordt geschermd met het feit dat pakweg 50% van de beroepsbevolking van Zandvoort zijn, of zijn inkomen uit, uit toerisme haalt. Als dat dan zo is en als die bedrijfssector dan in de detailhandel in de horeca zit, dan valt het misschien uiteindelijk nog wel mee. Maar als het anders is, ja, dan hebben we inderdaad... ...een groot probleem op langere termijn. Um, nou ja, mevrouw Verhey heeft, heeft op een gegeven moment al iets gezegd... ...over de kosten van het onderzoeken. En ik, ik vraag me eigenlijk af... ...was het nou wel beslist noodzakelijk om een extern bureau in te schakelen... ...om in feite gewoon de cijfers en... en de cijfers uh, uh, naar voren te krijgen. Ik denk dat je uh, wellicht in dat ook had kunnen uh, uh, zien. En dan de laatste vraag. Er wordt in, het, uh, in, in de nota steeds gezegd van ja uh, die gegevens uh, zijn er dan nog niet. Uh, kunt u dan ook nog aangeven wanneer u denkt dat het uh, een rapport compleet is. En dat het advies ook daadwerkelijk gegeven kan worden. Dank u wel. Meneer Toner. Voorzitter, de, de laatste vraag, volgens mij staat dat er zijn, een stuk de 16 april. Dat het eindresultaat, eind, het eindrapport er komt. Um, waarom niet in terren? Uh, we praten hier over een, een vrij complexe materie. En uh, als we dingen boven water willen krijgen, als, het ook, als je over dit soort zaken uh, praat... Als er überhaupt al iets boven water zou moeten komen. He, want dat is nog allemaal maar de vraag. Maar dan blijf ik in eerste instantie zeggen. Degene, mensen hebben een aanvraag ingediend voor een bijstandsuitkering. En dat zijn legale handelingen. En onze klantmanagers hebben dus daarop in die zin gereageerd. Dat ze diegenen die in aanmerking kwamen voor een uitkering. Ook aan een uitkering geholpen hebben. Um, dus het is niet zo dat wij een onderzoek hebben laten doen... omdat we het vermoeden hebben... dat Sir, er uh, illegale uitkeringen ik ga zijn Ik ga er niet vanuit dat de mensen die de uitkering hebben aangevraagd... dat het ten onrechte is gebeurd. zegt u. Ik ga er niet vanuit dat de mensen die de uitkering hebben aangevraagd... dat er een onrecht hebben gedaan. Nee, maar ik ga er ook niet vanuit dat u daarvan uitgaat. Nee, um, maar uh, dit is een vrij complexe materie... en uh, dan is het goed... Als we eens een keer vreemde ogen kijken naar de systematiek die er is. De werkwijze. Uh, is, zijn, zijn bijvoorbeeld de... de, de, de uh, ja, ik, ben geen, ik ben niet echt een, een, een ICT'er. Maar zijn die programma's die wij nu hebben... Uh, zijn die adequaat en op elkaar toegesneden. zodanig dat we de goede dingen op het juiste moment eruit kunnen krijgen. Ja of nee. Nou al dat soort vraagstukken. Daarvoor uh, heb je een bureau. Daar, wij hebben autos. Ik heb van dat bureau gezien, uh, die hebben tientallen van dat soort onderzoeken ook gedaan bij andere gemeenten. Ik heb één rapport uitgebreid, rapport gezien van de gemeente. En ik dacht van ja, uh, dat wil ik nou eigenlijk ook wel allemaal weten. Uh, en daar, daar kwamen heel verhelderende antwoorden. Uh, waarbij helemaal niet gesproken werd van er zijn fouten gemaakt of wat dan ook. Maar dan zie je dat er gewoon door uh, andere programma's, andere aansluitingen, alle andere... Externe oorzaken, dingen niet zo uh, hebben gelopen zoals ze eventueel zouden moeten lopen om, een, om het meer gestroomlijnd te hebben. Nou, dat kun je niet met je interne mensen doen, dat moet je extern laten bekijken. Vooral ook omdat, omdat je ook moet voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Um, maar ook vanwege de complexiteit van het hele verhaal. Uh, dat je zegt van ja, wat is er nou voor een uit Zandvoort de, de instroom uit welke sectoren is dat nou? Nou, zo diepgaand heb ik niet in die materie gekeken. Uh, dat zal, ik weet ook niet of de onderzoeker, dat zit volgens mij niet in de opdracht van de onderzoeker om naar te kijken. Maar wij kunnen zelf wel aan de hand van, uh, van onze gegevens, kunnen wij wel kijken waar ze ongeveer vandaan komen. Dus die gegevens die lepelen we nog voor u op en die, uh, die, voegen we nog, uh, die voegen we nog wel toe aan de managementinformatie. Kijk even. Dus u wordt op uw wenkje bediend. Dat staat straks in de managementrapportage die u straks gaat krijgen. Um, en je ziet inderdaad, want dat is ook een vraag die u stelde... Uh, zie je nou ook uh, meer ZZP'ers? Ja. Uh, de, de instroom ZZP'ers is al groter dan, uh, dan we tot nu toe gewend waren. Dat is uh, de zelfstandige zonder personeel voor de, de radio... misschien voor degenen die dat niet kennen. Um, ik heb er straks al gezegd toen u refereerde aan het bedrag... Uh, dat is geen bedrag waar je op uh, moet vastpinnen. Uh, en is dat er dan... Dat weet ik ook niet. De onderzoeker heeft niet voor niks gezegd. Er zijn geen, ik kan nog geen harde gegevens geven. Ik kan nog geen harde cijfers geven. Doe alsjeblieft ook dan ook geen uitspraken in die richting. Het zou uitermate onverstandig zijn... als ik nu van alles en nog wat... aan harde gegevens zou gaan zitten ventileren. Waarvan ik achteraf moet zeggen... dat had ik niet moeten vertellen, want het is anders. Nou, Dus maar we het hebben het over een bandbreedte... Zijn. Het gaat over een bandbreedte, dat heb ik u genoemd. En uh, de, de, de, laat ik het zo zeggen... ...de onderzoeker vond het eigenlijk ook niet zo verstandig... ...dat u die 7,5 ton in dat memo had gezet. Dank u wel, meneer Tonen. Tot slot, meneer Baalberg-Wilson. Ja, voorzitter, ik wil bepaald niet uh, simpel doen over ingewikkelde zaken. Maar op het moment dat ik de wethouder hoor zeggen... ...dat het instroom in de bijstand in 2010 negen mensen is... ...in 2011... 11 ...en in 2012 75... ...dan lijkt het mij toch niet uh, zo... ...heel erg verwonderlijk... ...dat daar consequenties aan... Uh, ...verbonden zijn. En dan is het... ...vind ik een beetje onbegrijpelijk... ...dat uh, er nu pas... ...nadat het jaar volledig is afgesloten... Uh, uh, ...berichten in de orde van grootte... ...zoals die vanavond bespreken... ...naar voren komen. En ik heb daar eerlijk gezegd... ...nog geen goede verklaring voor gehoord... ...en ik zou daar toch graag om... willen vragen... En dan ten aanzien van hetgeen wat er door bureau Nautus is opgemerkt... afgezien van het feit dat ze een opdracht hebben gekregen... en welke data, eh, er, welke zaken op tafel komen... tref ik daar eigenlijk voor de rest niets in aan... waar we hier vanavond iets mee kunnen. En dat is ook niet zo onbegrijpelijk. Als je in het midden in je onderzoek zit, dan kun je inderdaad nog niks erover zeggen. Maar ik vind het op dit moment, bij deze discussie... Eigenlijk, en eigenlijk, dat moet u me maar niet kwalijk nemen... een vrij zeggend stuk... Sorry, dat is niet zeggend stuk. Dank u, voorzitter. Uh, Dank u wel, meneer Bauer Wilson. Meneer Bluijzer, ik heb u gezien. Ik geef eerst even kort nog het woord aan meneer Tonen. En dan wil ik echt afronden, want dit gaat over informatie delen. Niet meer en minder. Ik, uh, als, als u concludeert, een uh, uh, niet zeggen stuk, dan, dan uh, kan ik daar heel erg mee gaan. Er is op dit moment... Maar er is gewoon nog veel te weinig veranderd. De onderzoeker moet nog veel te veel doen. Uh, maar goed, het was de wens van de Raad om toch zo mogelijk bijgepraat te worden. En ik probeer dat op dit moment... Uh, zo goed en zo kwaad mogelijk uh, te doen. Als u zegt van... waarom komt dat nu pas? Uh, nou, De mededeling is natuurlijk wel eerder geweest... maar ook, ook laat. Dat is onderdeel van het onderzoek. Ja, dat is onderdeel van het onderzoek, meneer Simons. Dat was de toelichting, meneer Tonen. Ja. Meneer Bluis, als laatste. Ja, uh... Het CDA heeft op 14 januari, naar aanleiding van de managementinformatie inkomen en zorg, tot en met september al vragen gesteld aan het college, dat we dat graag willen bespreken. Omdat wij van mening waren, op dat moment dat rapport, ik heb het bij me, dat het mijn onvoldoende inzicht gaf of we binnen de begroting bleven of overschrijdingen waren. En wat het allemaal precies vertelt. Dus daar wilden wij al graag over praten. Dus dat was ongeveer anderhalve maand geleden. Want volgens mij zagen we toen al dat het niet helemaal goed zat. En als ik dan nu hoor... Ja, je kijkt naar zo'n informatie. En die informatie tot en met juni geeft gewoon aan... dat er 27 mensen meer om in dezelfde termen instromen. En je houdt rekening met daarvoor met 11. En je begroot er waarschijnlijk misschien maar 5. Dan had je dus in de, uit de septemberverhaal... Bij de, voor, bij de najaarsnood ook gewoon kunnen zeggen... Want 27 en 75, ik doe het maar heel simpel, is een derde ervan dat je al een overschrijding had gehad. En daar zit onze grootste zorg nog steeds. En, en nu wordt er gezegd, ja we, we moeten het onderzoek afwachten. Dat betekent dus dat we ook geen jaarrekening schijnbaar kunnen vaststellen van deze afdeling. Want het onderzoek moet gaan bepalen wat, wat de uitkomsten van, van die jaarrekening voor deze hoofdfunctie zou moeten zijn. Omdat we het uitbesteed hebben. Het moet toch nu duidelijk zijn, gewoon optellen, aftrekken. Begroting, werkelijkheid en de getallen rollen eruit. En die, die moeten er gewoon dus zijn. Dat je daarna onderzoek gaat doen, erna, hoe het verder zit. Maar die getallen moeten er nu zijn. En als die er nu dus niet zijn en er, nu wordt gezegd... ja, we moeten wachten tot het onderzoek, kunnen we dus ook geen jaarrekening vaststellen? Waarschijnlijk moeten we wachten op, de jaarrekening, op, op dat onderzoek om dat te bepalen. En dat, is, dat vind ik het geldse zorg zoals dat nu voorgesteld. Kijk, het onderzoek gaat met name over een van de belangrijkste vragen... hoe heeft dit niet kunnen gebeuren... Nee, hoe wat had het moeten zijn... qua informatieverstrekking naar het college... in de ambtelijke organisatie, naar de gemeenteraad... bij een najaarsnota, bij een meldingen van overschrijdingen. Dat, dat is, dat is de, waar het in feite over gaat. En dat deze club natuurlijk expertise heeft... op het gebied van hoe zo'n organisatie in elkaar moet zitten... kunnen ze natuurlijk aanbevelingen doen. Hoe kun je dat verbeteren? Dus ja, ik vind het, ik vind het echt heel, heel zorgelijk wat hier hier gebeurt. Het is natuurlijk jammer dat wij al die vragen hadden gesteld. En dat je al zo'n gevoel hebt van jongens, er komt een overschrijding aan. En vandaar dat ook ons verzoek er al eerder al in januari om daarover te praten. Maar ja, slagen eigen vlees keuren. Wij keuren elke keer ons eigen vlees. Want wij hebben een controller zitten. We hebben allemaal mensen op afdeling financiën zitten die ervoor moeten zorgen dat we eigenlijk altijd onze eigen vlees keuren. En dan vragen we nog een kwaliteitscertificaat aan onze accountant. En dat is het dan denk ik. Meneer Kluis, dat was wat u betreft uh, goed. Dan is volgens mij hiermee deze raadinformatie ten einde. Gelet op de tijd sluit ik deze vergadering en kondig ik aan dat ik over uiterlijk vijf minuten de raaddebat open. En dat is op mijn horloge 20 uur 22. Dank u wel. Uh. We gaan dus even wachten tot 20 uur 22 en dan, dan gaat de formele raadsvergadering beginnen. Uh, ik was u nog even schuldig. Uh, er zitten een heleboel CFM'ers op de publieke tribune, dat kunt u zich voorstellen. Maar iedereen in de studio uh, is de techniek in handen van Pascal van der Beek. Hallo Pascal. Goedenavond. En ja. de presentatie van donderdag okay, de... hebben we natuurlijk. Oké, dankjewel. We gaan even muziek draaien tot, uh, tot de vergadering wordt geopend gaan we doen. Ik wil wel even een klein beetje aanmerken. We zijn in 1999 in dit pand begonnen. En ja, we hebben natuurlijk over de verhuizing. Dus ik heb ook alleen mijn muziek uit 1999. scene has now. Voor de luisteraars thuis. Wij zijn inmiddels door de opening heen en zijn bij agenda punt 2 aangekomen. En dat zijn drie punten die zijn aangekondigd. En ik ga ze alle drie eerst even noemen en daarna ga ik rondkijken of ik nog punten heb gemist. Dus ik wijk even af van de procedure. Eén is agenda punt 9. Aanpassing gemeenschappelijke regeling paswerk. Bertha de tonen heeft gevraagd bij de raad informatie om aan te houden. Gelet op de besluitvorming. Maar ook om alle nadien uh, gestuurde wijzigingen in één stuk. Zodat het overzichtelijk wordt te verwerken. En ik stel u voor om dat agenda punt van de agenda te halen. Akkoord? Dan is agenda punt 9 er vanaf. Tweede punt is dat het CDA heeft een interpellatie gevraagd. Wordt die interpolatie gesteund door minimaal vier leden? Mag ik een paar vingers zien? Ja, Ik constateer dat het geval is. Dat betekent dat de interpolatie op de agenda wordt gezet. Dat wordt dan agenda punt 11. Er zijn twee moties over windmolens ingediend door een aantal partijen. En ik stel voor die twee moties, want die hebben een gezamenlijk belang als één agendapunt als agendapunt 12 aan de agenda toe te voegen. Heeft dat uw instemming? Dank u wel. Heb ik daarmee uw wensen vervuld? Nee. Meneer De Rode. Ja, misschien voorzitter, als het uh, nog sneller zou kunnen voor u en dan dat we nog meer tijd kunnen halen, ja. Kunt u even aangeven uh, wat de hamerstukken zijn vanuit de vorige keer? En dan... Uh... Ga, snel. Als u het goed vindt, ga ik per punt even zeggen... dit is een debatpunt of een hamerstuk. Nee? Straks. In de loop van het debat. Er zijn, volgens mij, is er maar één hamerstuk... maar misschien nog één. Maar dat gaat u horen. Andere punten nog. Kijk rond. Dat is niet het geval. Dan is de agenda gewijzigd vastgesteld. En voor u en de luisteraars thuis herhaal ik nogmaals dat het punt oude negen aanpassing gemeenschappelijke regeling paswerken af is dat is aanpassing kwijtschelding verordening dat wordt negen aanpassing planning en controle wordt tien het interpolatieverzoek van het CDA wordt agenda punt elf en de twee moties over de windmolens worden agenda punt twaalf en tot slot de sluiting als agenda punt dertien staan de klokken gelijk dank u wel de rivier fluistert mij in bijna en toch ga ik naar agenda punt 3. Vaststellen verordening gemeentelijke basisregistratie personen zand voor 2013. Vanuit de VVD is nog een vraag gesteld. Er zijn stukken aangeleverd. Is er behoefte aan debat? Meneer Taters. Nou voorzitter, geen uh, debat wat mij betreft... maar wel een opmerking. Uh, bedankt voor de snelle beantwoording. En ik denk dat we ons wel bewust moeten zijn... hoeveel mensen, functies en organisaties inzage kunnen hebben... In de, in de basisadministratie... en dat daar wel eens de privacy uh, onder druk kan komen te staan. Ik denk dat we ons dat wel bewust moeten zijn. Verder wat mij betreft een hamerstuk. Dank u wel. Iemand anders nog in de spijttermijn? Dat is niet het geval... Dan sluit ik het debat op agenda punt 3 en ga ik over naar agenda punt 4. Dat is de parkeerverordening 2013-1 en de parkeerbelastingverordening 2013-1. Daar is volgens mij behoefte aan debat, wel of niet omvangrijk. Meneer Paap, u steekt als eerst uw vinger op aansluitend mevrouw Rietkerk en mevrouw Van der Veld. En we gaan in een wat vrije ronde debat voeren. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Ik begrijp eigenlijk niet uh, dat er zo'n heisa over het invalide parkeren is ontstaan. De motie uh, was duidelijk: twee uur gratis parkeren met invalide kaart en blauwe schijf overal in Zandvoort. Dat u als college dit niet heeft begrepen, valt mij tegen. Maar toch ben ik blij dat u het gerepareerd heeft. Uh, nu ben ik alleen benieuwd tijdens, het, uh, uh, tijdens de stemming. ...wie toen uh, voor stemde... ...van toen... De ...VVD, CDA stemden toen tegen... ...maar de rest, ik ben benieuwd... ...of die hun rug ook recht houdt... ...houden... ...dus ik vraag... Waar, ik, ...ik begrijp al, nog steeds niet... Uh, ...waarom... Uh, uh, ...dus dat is echt uh, aan de wethouder... Uh, ...voorzitter... Uh, ...waarom er eigenlijk zo'n heisse over gemaakt is... ...overal... Als ik hier twee, twee euro leg, dan is het twee euro. En geen één euro of drie euro. En dat is met overal hetzelfde. Dus ik ben benieuwd uh, naar het antwoord van de wethouder. Mevrouw Dieker. Dank u voorzitter. Um, allereerst even ook over de motie uh, die wij uh, gesteund hebben. Uh, u vroeg de vorige keer of dit het is wat, uh, wat wij vroegen. Uh, wij moeten uh, bekennen dat wij het woord overal in de motie fout geïnterpreteerd hebben. Het hebben, is een omissie van ons geweest dat wij niet gevraagd hebben naar de definitie overal wat daarmee bedoeld wordt... Wij, maar wij gingen ervan uit dat overal zou betekenen de gehandicapte parkeerplekken. En dat is waar wij de mist in zijn gegaan. Dus wat dat betreft, wij zullen het steunen, dit besluit, omdat ik het. Nu niet meer terug kan draaien, want het is een democratisch uh, blote motie. Dus wat dat betreft uh, uh, zullen wij daar niet uh, moeilijk over doen. Maar goed, het is wel heel Prozitter, jammer. Dat... Bij interruptie. Want u zegt nu wel van. Uh, het is uitvoerig aan bod gekomen, het woordje overal. Ja, ja klopt. En de heer Paap heeft dat volgens mij een paar keer herhaald. Dat klopt. En, uh, en ik wist van u dat u dat niet steunde, maar uiteindelijk heeft u wel voorgestemd. Nu ben ik er vorige week ook over begonnen. Toen heeft u ook niet gereageerd. Dus je hebt eigenlijk alle gelegenheid gehad om dingen wel aan te passen... zoals naar hetgene wat eigenlijk uw intentie was en ook van anderen. Want ik begreep dat er nog meer partijen waren... die het alleen over de gehandicapten op keerplekken hadden. Dus nou, ik, snap waarom, ik snap dus niet waarom u nu achterover gaat leunen... en zeggen, ja, dan steunen we dit maar. Nee, als je ja. daar niet voor bent. Ik ga niet achteroverleunen. Vorige week hadden we een informatiebijeenkomst. En ik geloof niet dat het de bedoeling was om toen in debat te gaan. Dus daar kom ik er nu op terug. We hadden geen vragen op dat punt. Omdat wij dat niet meer kunnen wijzigen. Wij, zijn, ...wij hebben ingestemd met die motie... ...alleen hebben wij ons niet gerealiseerd... ...dat overal inderdaad betekent echt overal. En wat ik dan hier nu jammer van vind... ...is eigenlijk het feit dat nu gehandicapten... Uh, ...met een motorvoertuig... ...dus ook op plekken kunnen gaan staan... ...waar ze überhaupt niet in de buurt zijn... ...van uh, uh, uh, winkels en noem maar op. Dus dat is een nadeel, vind ik zelf... Bij interruptie, meneer de voorzitter, en dan denk ik alleen maar eventjes, ik kijk hier naar beneden. Ik weet dat hier op het, op het rijtje toch aardig wat winkeltjes zitten en er zitten hier ook vier parkeerplekken. En daar zijn geen gehandicapte parkeerplaatsen. Dus degenen die bij uh, hmm, Piep willen gaan winkelen, die zijn daar wel blij mee. Ik zeg ook, we gaan die discussie nu niet meer aan, maar we willen het wel even gezegd hebben dat wij het fout geïnterpreteerd hebben. En als, en als ik het zo voorstel dat we een uh, nieuwe motie maken, dat we meer in lijn komen met hetgene wat eigenlijk uw bedoeling was, zou u daarmee instemmen? Nou, aan de ene kant zeg ik, nou, dat zou best kunnen, want we hebben er ook over nagedacht. Aan de andere kant denk ik, dat het niet handig en verstandig is om dat nu op dit moment nog te gaan doen. Dan zou u kunnen zeggen, het is nog niet rijp voor besluitvorming, maar we komen met een motie. Mag ik daarop reageren? Goed, ja, ja. Niet dat die, die, die, die truc die hebben we al eens meer uitgehaald... met niet, niet rij voor besluitvorming. Wij gaan er niet in mee. Er is vorige week duidelijk gebleken... dat er een meerderheid van, van, van de Raad was voor, voor dit besluit. Vorige week heeft u niks gezegd. Ik nee. heb het aangekaart. Er is, er ik heb is, het het niks gezegd. Is, tijd, tijdens het aannemen van de motie... die is, die is aangenomen. Eh, er is dus duidelijk het beeld ontstaan hier in Zandvoort... Eh, dat, dat we gingen besluiten zoals als we toen besloten hebben. En ik vind... Eh, dat we onszelf absoluut ongeloofwaardig maken als we daar nu niet gewoon mee, mee doorgaan. Bovendien, eh, ter informatie, er is op het ogenblik, eh, is, is onze regering bezig om maatregelen te nemen. Om het, het invoeren voor, voor eh, gehandicapte parkeren geheel gratis in heel Nederland te maken. Dus ik denk dat het, het verwachting is dat dat binnen twee jaar het geval zal zijn. Dus waar hebben we het nog over? Rolf van der Veld, u had ook ja, dank u wel. Ik, ik zou eigenlijk even met u terug willen gaan waarom wij vanavond hier wederom over moeten spreken. Er is inderdaad op 9 oktober een motie aangenomen. De, het college heeft daar een andere invulling aan gegeven dan dat de motie was. Heeft ook een invulling uh, gegeven in het reglement. Nou, dat is een punt wat dus eigenlijk op dat moment uh, door de meesten van ons... Uh, niet werd opgepakt, ik heb er wel voor gewaarschuwd, maar ja, helaas is daar toch een besluit gekomen. En uh, daarbij is er ook niet goed gekeken. Er is toen alleen maar eigenlijk door het college opgeschreven in het stuk dat het zou gaan om de betaalde parkeerplekken. Maar ja, overal is overal. Dus dan zal dat ook moeten gelden in die gebieden die dus nu gereguleerd zijn door middel van vergunningssysteem. Nou, gelukkig wordt dat hierdoor uh, rechtgezet. Ik heb alleen eerder ook tegen de wethouder gezegd... dat ik daar eigenlijk nu nog steeds in mis... de oplossing voor degene die dus een gereserveerde parkeerplek hebben. Daar zouden we ook nog een aanpassing van die tekst uh, in moeten hebben. En ik wil eigenlijk aan u allen vragen of u het billig vindt... dat iemand die uh, voor het aanleggen van de gereserveerde parkeerplek... circa 700 euro moet betalen, zo uit mijn hoofd... Dacht ik ooit gelezen te hebben? Misschien is het wel zelfs iets meer. Dat diegene dan ook nog eens een keer jaarlijks moet opdraaien voor een vergunning. Dat is in de wet wel zo. Een gehandicapte parkeerkaart, daar heb je een aantal privileges mee. En een van de privileges die daar niet bij hoort, is inderdaad parkeren in een vergunningsgebied. En dat zou dus gewoon betekenen dat ook al is het jouw parkeerplek, dat je dan toch een vergunning moet kopen. En ik persoonlijk vind dat niet reëel. Ja, dat is een, in de wet zo opge... Ik kan het niet... Er is een heel schrijven door de, door de wethouder. Bij de vorige stukken is die uh, aangeleverd. En daar stond heel duidelijk in... al die punten waarop je dus inderdaad mag parkeren... met je parkeerkaart. Nou, daar, daar is een vergunningsgebied niet bij. Hetgeen ook logisch is... want dat kun je ook niet regelen als regering. Dat je interruptie? moeten wij regelen. Bij interruptie, voorzitter. Nee, nee, nee, nee, meneer Simons. Meneer Bluis krijgt dan als eerste de gelegenheid. Oké. Okay. Ik had een interruptie, dus vanuit. Meneer Bluis ook toch, of niet? Ja, dat gaat het doen, meneer Simons. Oké, okay. <laughs> meneer Simons. Ik had even een uh, verduidelijking aan, aan mevrouw van der Veld willen vragen. Als u kijkt naar wat er nu in, dit, uh, in deze verordening staat, vindt u daar dan alle punten terug, die, behalve dan het laatste wat u net opmerkte, maar vindt u alle punten terug die u verwoord zou willen zien en die voortkomen uit de motie? Uh, ja en nee, uh, dat klinkt natuurlijk heel dubbel, dat weet ik ook wel. Dan uh, Laat ik het zo zeggen, deze aanpassing kan ik achterstaan. Dat is het probleem niet. Je moet alleen niet van mij verwachten dat ik aan het einde van de avond het voorstel zou steunen zoals het nu daar ligt. Want dan zou ik dus ook het parkeerbeleid steunen en dat kan ik natuurlijk niet doen. Dat, dat lijkt me logisch. Daar kan ik gewoon niet in een of van afwijken. Ik, ik ben dus inderdaad ervoor dat het zo opgenomen wordt. Dat is ook wat er afgesproken is. Die motie heb ik ook gesteund. En die zou ik ook altijd blijven verdedigen. Ik vind inderdaad in de lijn van het landelijke moeten wij er ook naar opereren. En wat net bedoelde met wat wij kunnen regelen en wat het Rijk kan regelen, de overheid. Een invalide parkeerkaart geeft rechten in de zin van de wegenverkeerswet. En die kan dus niet aan onze belastingen zitten en ook niet aan ons vergunningsstelsel. Dus op het moment dat wij vinden dat iemand die beschikt over een gehandicapte parkeerkaart... als houder of als passagier, dat maakt even niet uit... dat die dus niet hoeft te betalen, moeten wij dat opnemen. En als wij vinden dat die dus ook niet hoeft te beschikken over een vergunning in een vergunningsgebied... moeten wij dat opnemen. Dat staat hier gedeeltelijk in, maar dan voor de maximale duur van twee uur... En wat mij dus eigenlijk nu dan uh, ja, bezighoudt van hoe gaan we dat oplossen? Dat dus ook geldt op de eigen parkeerplaats. Ik zie een meneer Bluis dat hij nee, dat wil vragen. Oh, u wacht. Oh. Nee, oh ja, nou, even hier de ja, Voorzitter, ik zou eigenlijk willen voorstellen dat mevrouw Van der Vel die punten die zij benoemt, dat ze die op gaat schrijven in een motie. En dan kunnen we dat uh, zien of wij daar eventueel ook mee in meegaan als het dan duidelijker gaat worden. Nou, ik, ik zie niet in dat ik weer met een motie ga komen. Ik zie dat we nu vanavond een besluit moeten nemen. Deze reg het reglement is nu al uh, 2,5 maand oud bijna. Het had erin opgenomen moeten zijn. Er zijn wijzigingen doorgevoerd die niet door deze raad zijn geaccordeerd. Dat wordt nu rechtgezet. En er wordt nu een, wel een besluit aan ons gevraagd. En het enige wat ik hier aan toevoeging wil hebben... is inderdaad dat het niet geldt op een eigen parkeerplaats zo moeilijk lijkt me dat toch niet? Nee, maar op, op, volgens mij is, de op de kent, is, is, probleem, zo, is op dit moment de situatie zo is op dit moment de situatie zo dat gehandicapten al niet betalen. U zegt? Dus op, nog een keer? Dat op, gehandicapten op dit moment niet betalen. Dat is op dit moment is dat al de realiteit. Het enige wat dus Die. nog niet geregeld is is dat het in de verordening is opgenomen. En het punt dat is dus, dus niet hoe waar we dat wat u daar zegt... Nee, dus dat vraag ik aan. Nee, er is nu okay. een regeling opgenomen... dat gehandicapten niet hoeven te betalen op invalide parkeerplekken. Die is opgenomen, maar... dat is niet hetgeen wat de motie behelste. In de motie stond overal. Dus ook op de boulevard en ook op de parkeerplek voor en na. Ik, ik, ik zou heel graag van de wethouder willen weten... Hoe moeten we het nu interpreteren? Want nu... Oh, zou... ja, ik, ik weet niet wat u nou zo moeilijk vindt aan het woordje overal. Nee, dat bedoel... probeer ik u vledenweek ja, uit te leggen ja, heer, waarom heer, u hiermee heer, is. De, de, de heer Waap zegt. Volgens mij als u door, door elkaar gaat praten... wordt het voor de luisteraars thuis, maar ook in de zaal niet of nauwelijks volgbaar. Maar wel levendig. Maar, Absoluut. Ik snap niet dat het woord overal voor u zo moeilijk is. Dat begrijp, ik bedoel dus niet dat ding wat je aantrekt als je een schilderklus hebt hoor. Ik bedoel dus echt gewoon overal. Maar even, dat is, even, dat is een kwestie ja, ik, van interpretatie, ik, ik, uh, mevrouw Van der Veld. Ik stel voor nee, dat nee, we even geen... dit onderdeel laten zullen... voor wat het is. Meneer Bluis heeft nog een eerste tenminste vinger opgestoken. Meneer Bluis. Ja, ik wil er ook wel even iets over zeggen. Kijk, waar het om gaat, volgens mij bij, de, bij het invalide parkeren is. Dat een invalide met zijn auto rijdt, komt ergens aanrijden. En hij moet zich waarschijnlijk met die auto zich voortbewegen. Dus op dat moment als hij ergens wil komen, moet hij kunnen parkeren. We hebben in eerste instantie een aantal vrije plekken voor gerealiseerd. En nu zeggen we nou, we gaan steeds meer parkeerbeleid krijgen. Want zo is het ook ontstaan, ook in woonwijken. Dus we moeten ze meer faciliteren. Dus we moeten ze meer gelegenheid geven om overal te kunnen parkeren. Dus dat faciliteren, daar zit CDA helemaal voor. Maar waarom dat allemaal voor niets moet, dat, is, dat ontgaat mij. Dus, dus het faciliteren, dat sta ik voor. Ik, ik zou zeggen van, geef die mensen zo'n invalidekaart. En zorg dat ze overal in Zalvoet mogen parkeren. Dus, dus waar, waar betaald zou moeten worden. Dan heb je dat in ieder geval gegeven. Want daar, daar is het om te doen. En voor wie is het dan, voor wie is het dan gratis? Voor degene die dat die dus invalide zijn... die aangewezen zijn op mijn auto... maar dat niet kunnen betalen. Nou, en daar hebben we andere regelingen voor. En dat is de reden... ja, dan moeten we zorgen dat daar die regeling ook voor is. En, dan, en dat is de reden waarom wij niet voor... dit voorstel kunnen zijn. En dat is ook de reden waarom wij tegen hebben gestemd. We zijn juist voor dat invalide... overal moeten kunnen staan. Want inderdaad, alleen die paar plekjes... dat is onvoldoende. Maar... Dat hoeft niet, dat kan gewoon tegen de normale prijs. Maar geeft ze in ieder geval wel de gelegenheid. En eigenlijk zou ik wat dat betreft het zo eigenlijk het liefst uh, in de verordening willen hebben. Maar ik begrijp dat dat niet, uh, niet gaat gebeuren. Dus ik zou met de uh, stemverklaring uh, waarschijnlijk toch uh, tegen, tegen dit amendement moeten stemmen. Of het moet veranderd worden. Dus u wil alleen maar uh, meneer, meer regeltjes uh, meneer Bluis? Nee, ik... ik wil geen meer regeltjes. Jawel, wat is Nee, zegt, want het is uh... heel simpel. U, dat is geen, dat, dat is, de regeltjes die zijn er al. En ik, en, en ik ben er ook van overtuigd dat, dat een heleboel invaliden daar heel goed mee kunnen leven. Maar het, het gaat niet om van, dat het allemaal voor niks kan. En dat hoeft in dit geval ook denk ik niet. Meneer Baber-Geelsen. Voorzitter, ik wil toch een punt van orde maken. Het punt is namelijk, we hebben een motie aangenomen... Die heeft weliswaar kennelijk tot misverstand van interpretatie geleid. En leidt nu zelfs tot de vraag of de wethouder wil uitleggen hoe de, motie van de wet, hoe de motie van de raad in elkaar steekt. Nou, dat moesten we maar niet doen. Wij moesten gewoon uitvoeren wat in de motie staat. En wat mij betreft is de discussie daarmee gesloten. Want die gaan we nu niet heropenen. We hebben een besluit genomen. En ik zou daarop willen aandringen. Dank u vriendelijk. Dat lijkt me een mooi... Laatste houdt Een korte interruptie, deze... meneer, meneer Bouwbel. Ja, Hoe komt het, het... dat nou? Omdat de voorstemmers. zelf niet de interpretatie goed kunnen geven. van wat we nou hebben afgesproken. Daar komt het door. We gaan nog een tweede termijn in debat doen. Ja, ja. Uh, wethouder tonen. Of, uh, wethouder tonen. <lacht> hey, Excuses. Oh, dan ga ik morgen weer mijn vakantie. Wethouder Sandbergen. Dus <lacht> Wilt u. Uh... Nog een nieuw licht op deze zaak laten schijnen. En één nou, vraag, ik, kan, ik, kan, ik kan heel weinig nieuw licht op deze zaak uh, schijnen. Dus uh, ik uh, hou mijn, wijselijk mijn mond. Er is wel een vraag gesteld door meneer Paap. Wat de waarom het college hier een heizer van maakt? De vraag, de, de, eigenlijk moet ik uh, de, de vraag meer aan u stellen. want het, Ollege, nee, het, het nee, college. nee, nee, nee, niet nee, nee hei, maar. Hei, Paap. Want het college die heeft een interpretatie op de motie gedaan. Heeft het op 18 december naar uw raad gedaan. U heeft aan mij gevraagd van uh, ga de motie uitvoeren. Want dit is niet de uitvoering. U heeft daar nog in, in februari uh, nog gevraagd om het op de agenda te plaatsen. En daar heeft u nogmaals inderdaad uh, herhaald wat u zei. Dat de motie uh, gelde voor heel Zandvoort. En ik heb u gezegd, ik ga uw motie uitvoeren. En u krijgt in de, uh, de informatie en uh, debat... Van maart krijgt u een raadsvoorstel van mij. En dat heb ik met u afgesproken. Dat heeft het college bij u aangeleverd. Nou meer, dat weet ik de, maar... Dat de, ik... Meneer Paap, één moment. Uh, is er bij meneer Tatus en mevrouw van der Veld behoefte om een nadere vraag ter verduidelijking aan de wethouder te stellen? Meneer Tatus, u had als eerst uw vinger omhoog. De naam, mevrouw van de Voorzitter, nu toch de, de uitleg van de motie niet consistent is... Uh, en er verwarring is, duidelijke verwarring is... Uh, vindt u dan dat u die motie moet uitvoeren? houden. Voor mij is de motie uh, voldoende uitgelegd door meneer Paap in februari. Mevrouw van der Veld. Ja, en voert u die dus uit? Dat is de vraag. Ja. Ik heb aan u een raadsvoorstel uh, voorgelegd die recht doet aan ja. de motie. Mevrouw van der Veld. Ja, ik wil toch even het recht zetten. Want uh, de wethouder doet net voorkomen alsof hij al uitvoering had gegeven aan die motie. En dat wij daar niet tevreden over zouden zijn. Maar u heeft dus geen uitvoering aan die motie gegeven. Maar daar uw ja. eigen draai aan gegeven. Waardoor we inderdaad tijdens een vergadering... Mevrouw van der Veld. Nee, nee, maar ik, ik onderbreek ik u even. Wil, want... Ik wil even recht zetten dat we tijdens de vergadering... Ik meen maar volgens december... Mij... Uh, leest u iets in de woorden van de wethouder die die niet bedoeld heeft. Dus ik ga even checken bij de wethouder of die dat zo heeft gezegd... want anders zitten we langs elkaar heen te praten en dat heeft geen zin. Dus ik wil ik, alleen u... maar zeggen dat er toen een toezegging is gedaan mm. door de wethouder... het op de juiste wijze uit te voeren. En die is niet uitgevoerd, die is Dat is iets niet. anders dan wat u eerst zei. De wethouder nog behoefte om te reageren? Nou, nog, nogmaals, volgens mij heb ik dat 18 december al gezegd. De, het college had een interpretatie op de motie... Die bij de behandeling niet juist bleek te zijn. Toen heb ik dus toezegging gedaan om dat te herstellen. En dat is dit. Maar dat had u tot op februari niet gedaan. Waarop ik dus gevraagd heb. Mevrouw van der Veld, we, we gaan niet terugkijken naar het verleden. We gaan in tweede termijn. In debat. Uwzijds is nog behoefte aan debat. Meneer Kramer was eerder, volgens mij zag ik in mijn oogaren. En dan mevrouw Rietkerk. Meneer Kramer. Ja, ja sorry. Uh, ja, de heer Bouber wil zich wel heel simpel uitvoeren. Maar ik denk dat er toch een aantal partijen nu toch achter hun oren gaan krabben van... hé, hey, dit is niet helemaal conform hetgene wat, uh, wat wij wilden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de PvdA nu, uh, nu gaat doen. En ook mevrouw Van der Veld. En die zegt eigenlijk, ja, het is niet uitvoering van de motie. Dus stem mevrouw Van der Veld nou voor of tegen? Nee, hey, mevrouw Van hey, der Veld. Ik, nee, ik u mag niet het, het woord gevoord gevoord hebben. Is. Mevrouw Rietkerk oh. eerst. Daarna u. Ik denk dat uh, in het begin van het betoog... wij heel duidelijk zijn geweest dat we gezegd hebben... dat wij het verkeerd geïnterpreteerd hebben... praat ik even voor de PvdA... dat wij wel van plan zijn om te steunen... omdat hij aangenomen is. En dat in het verlengde van meneer bouwberg Wilson gaan we dat doen. Mevrouw van der Veld. Ja, ik wil dan toch inderdaad het antwoord geven... wat er, er eigenlijk net gesteld werd. Ik heb het niet gezegd dat dit niet de uitvoering is... U, u heeft iets gehoord wat ik helemaal niet gezegd heb. Dit is wat we afgesproken hebben. Zoals het nu voor ligt. Deze reparatie is een juiste reparatie. En inderdaad een juiste invulling van de motie die breed gesteund is door deze raad. Dat is wat het is. Ik zit alleen echt in een spagaat qua stemming. Omdat mij gevraagd wordt de parkeerverordening vast te stellen. Dat kan ik niet want ik ben tegen deze verordening. Ik ben wel voor deze wijziging. Dus ik wil dat dan ook graag splitsen. Nee. Nou ja, ik wil het wel splitsen. Goed. Ik uh, zal een amendement indienen om het uh, te splitsen. En ik heb in de eerste ronde gevraagd hoe u er allen over denkt... over dat wel of niet verplichte vergunning moeten aanschaffen... maar daar heb ik helaas niemand nog op teruggehoord. Want ook dat betekent overal gratis als je het heel breed uitlegt. Iemand anders nog behoefte in tweede termijn? Ja voorzitter, waar ik wil me aansluiten bij de heer Bluis. Uh, uh, hetgene waarom de VVD tegen deze, uh, dit raadsvoorstel zal stemmen. Dank u wel. Mevrouw van der Veld heeft nog een ander onderwerp hier in de midden gebracht. Er is daar behoefte om op te reageren? Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik het debat op punt 4 van deze agenda... de parkeerverordening en de wijzigingen die erin zitten beëindig... We gaan naar agendapunt 5. Dat is, dan moet ik even spieken, de nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Centrum 2014. Daar zijn een aantal vragen over gesteld. Er is behoefte aan debat bij de Raad Informatie. En ik heb doorgekregen dat er in ieder geval ook een abonnement gaat komen van de zijde van GroenLinks. Is het een idee? En D66. Ja, D66 wordt mee ingefluisterd. Ja. Dank u wel, meneer de Vries. Is er een idee dat uh, ik het debat laat openen door degenen die het abonnement willen indienen? Dat ze dat ook kort toelichten en al dan niet met vuur verdedigen? Meneer Baavits? Ja, wilt u echt dat ik, uh, dat ik het amendement uh, voorlees? Of uh, volgens ons. Uh... Wat mij betreft, uh, vooral het besluit en dan uh, de inleiding mag u kort zakelijk samenvatten. U, u zegt, ja, meneer De Vries begon net uh, te hoesten naast mij. U nou, zei. Wat mij betreft even een korte introductie en dan het besluit letterlijk voordragen. Ja, nou ja, dan wordt het toch overwegende dat. Uh, de, de kern is, is dat wij uh, eigenlijk willen beschermen. Uh, ...eigenlijk de vrije ruimte die er nu is, uh, willen beschermen. En daar uh, gaan we eigenlijk vrij ver in. En dat willen we eigenlijk nu meteen uh, afkaarten. Zo, zo komt het uh, erop neer. Uh, en daarvoor willen wij een aanpassing aanbrengen in de nota van uitgangspunten. En wilt u dat ik die letterlijk even voorlees, voorzitter? Ja. De volgende aanpassingen aan te brengen in de nota van uitgangspunten. Toe te voegen aan paragraaf 2.2 cultuurhistorie bij uitgangspunt. Er wordt zoveel mogelijk beschikbare vrije ruimte gehandhaafd of gecreëerd... om het Knorpse karakter van het centrum nadruk te geven. Te wijzigen in paragraaf 2.15 na in die zin dat... Er in het geheel geen extra bebouwing op het raadhuisplein mogelijk wordt om zoveel mogelijk ruimte over te houden voor evenementen en het dorpse karakter het best bewaard kan blijven. Met deze aanpassingen willen we verder instemmen met de nota van uitgangspunten bestemmingsplan Centrum 2014 ten datum 12 februari 2012. Dank u, Dank u wel meneer Barwitz. Dank u. Ik zag de vinger van meneer Stammers... na de vinger van meneer De Rode... maar hij krijgt toch als eerste het woord. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, een vraag aan, aan de heer uh, Babits. Wij hebben in de tijd hebben we al besloten... om dat, uh, dat bouwoppervlak terug te brengen naar... Uh, wat was het, zes, zes meter, uh, meen ik. Uh, dat was, uh, dat was, daar bleef nog een heel stuk, een stuk over. En bovendien is het zo... Uh, is ons onlangs medegedeeld dat de markt in alle waarschijnlijkheid naar de grote krog gaat. En dan zitten we met een prachtig plein in het LDC. En ik denk dat het een uitstekende gelegenheid is om daar dit soort activiteiten te, te, te ontplooien. Wat vindt u daarvan? Oh ja, en wat, wat bedoelt u nou met uh, zoveel mogelijk beschikbare ruimte uh, uh, gehandhaafd te handhaafd? Wat, wat, wat is dat? Meneer Bijwits. Nou, dat, uh, ik kan heel kort zijn. Dat is de, de vrije ruimte die we nu hebben behouden. Dank u. Uh, meneer de Rood. Ik vroeg u ook nog naar het LDC verhaal. Ik vind het geweldig dat u voor evenementen bent en dat u de, die daar op dat plein uh, wil houden. Prima idee. Uh, als u ze van hier naar daar wil verplaatsen, ook een Prima idee. Uh, als u zegt dat, uh, dat het een uitstekende plek is, dat uh, klopt. Alleen als we nu kijken wat er... Uh, als je nu naar het LDC kijkt, vanaf deze kant... Uh, dan, dan heb je visueel nog wel een soort van vrij uitzicht... Omdat er eigenlijk nog, nog weinig staat. Je kan er letterlijk doorheen kijken. Maar als straks echt de bouwing staat... Dan wordt de visuele ruimte ook van, uh, van het, het werkelijke centrum... Eigenlijk hè, vanaf de rand, vanaf LDC genomen... Is dan gewoon beperkt. En uh, vroeger kon je vanaf deze kant nog wel goed te doorkijken hebben naar uh, nou, dat was dan, uh, de, de, de bomen et cetera, die om uh, de oude mariaschool stonden. Uh, dat, dat heb je nu dus meer, nu niet meer. Nu kijk je eigenlijk tegen de woningen aan van het LDC. Dus daarin wordt je beperkt. Word eigenlijk, uh, wordt eigenlijk je visuele ruimte nu begrensd. Door dat deel van de bebouwing van de LDC, dan blijf je eigenlijk eh, qua centrum. Hou je dan eigenlijk het gedeelte over dat vanaf die punt, dat punt naar eigenlijk eh, hier eh, het trekt. Dus eigenlijk naar, de, de, naar wat sommige mensen zeggen: de, die, die lelijke muur. Nou, eh, als je dan nog een keer vanaf deze kant de, de ruimte gaat beperken, vinden wij dat eh, nou ja, heel beperkt. En eh, wij vinden het fijn als we het zoveel mogelijk open houden: We houden van open. ...ruimte waar je nog een beetje groen kan plaatsen, hoeft niet per se links te zijn. Dank u. Meneer De Rode. De ja, dank u wel, um, meneer de voorzitter. Um, even een, een technische vraag over het amendement. Laatste, de laatste bullet, kan dat in een amendement... ...vraag ik ook even aan, aan de indiener... Uh, ...omdat als, hij, als we de bovenpunten niet amenderen... ...stemt de indiener tegen uh, het voorstel. Zo lees ik dat. Is dat echt iets wat uh, in een amendement thuis hoort... ...en niet gewoon thuis hoort in een, in een stemming bij uh, een raadsvoorstel? Um, dat is even één... Um, de, de tweede, het tweede is, wat hebben wij uh, aan de vraag dan aan de wethouder. Misschien weet meneer Babits dat ook. Volgens mij hebben we hier in deze raadszaal en dat onze collega Stammers zei dat ook al, over uh, het raadhuisplein gesproken. Uh, daar uh, is denk ik volgens mij ook in het bestemmingsplan zijn daar kaders al meegegeven. En daar hebben wij al, uh, denk ik, een, we waren in een begin met een beeldkwaliteit of een met een ruimtelijk plannetje, waren we daarmee bezig. Hoe verhoudt dat dan uh, tot dit abonnement? Dat zou ik dan wel graag van uh, de wethouder willen weten. Wat daar de consequenties van zijn. Bestemmingsplan, een voornemen op het raadhuisplein, ontwikkelingen die daar mogelijk pla gaan plaatsvinden. Uh, nou, in het licht van dit abonnement. Dank u wel. Meneer baber Wilson. Dank u voorzitter. Um, het is zo dat ik denk, wij praten over een bestemmingsplan dat behelst het aangeven van bestemmingen. En dat betekent dat op het moment dat GroenLinks D66 er niet eens is met die bestemmingen... dan moeten ze dat aangeven. Maar een algemene opmerking in de zin zoals die hier in het amendement staan... lijkt mij gegeven het voorliggende bestemmingsplan niet op zijn plaats... want dan kunnen we misschien de boel beter over gaan doen. Bij, bij interruptie? En, en dat lijkt mij niet de bedoeling. Meneer Babits, welke algemene opmerking bedoelt u precies? Of algemene opmerkingen? Er wordt zoveel mogelijk beschikbare vrije ruimte gehandhaafd of gecreëerd. Schrijft u in het abonnement. En wat ik aangeef is, we hebben het nu over een concreet voorliggend bestemmingsplan. Waarin de bestemmingen zijn aangegeven. Vrije ruimte of niet vrije ruimte. Dus met andere woorden, als u het daar niet mee eens bent, dan moet u geen algemene opmerking maken naar mijn idee. Maar dan moet u gewoon aangeven waar het bestemmingsplan naar uw idee aangepast zou moeten worden. Dan kun je daar iets mee. Heel, heel praktisch, als het eerste deel er niet in zou staan, want het tweede is volgens mij vrij concreet. Zou u dan wel uh, meegaan in het amendement? Nee, we halen het laatste deel niet weg. Meneer Bluis. Praktisch. Zou u willen aangeven hoe u dan die regel zou willen laten luiden? Nee, dat kan ik nu niet. Daar zou ik echt even over moeten nadenken. Straks eventueel in een. Maar stel voor dat, dat we dat eerste deel of aanpassen of weghalen. Zou je... Anders zeggen, bent u het eens met het tweede deel? Ja, dat was mijn volgende punt. Um, we hebben namelijk uh, met elkaar gesproken over het raadhuisplein zoals het er nu bij ligt. En ik, ik dacht dat toen wij daarover spraken, wij het geen goede gedachte vonden voor de inrichting van dat raadhuisplein. Om op het moment dat je daar bent, langs loopt, eigenlijk praat van een blinde muur. Die weliswaar nu handig door de VVV is gebruikt. Maar dat lijkt ons een niet wenselijk eindbeeld. En daarom hebben wij in de tijd bepleit dat er wel bebouwing op dat raadhuisplein komt... Maar dat hij zodanig wordt teruggelegd dat hij het aanzicht van het historische raadhuis bijvoorbeeld niet aantast. En dat is ook eh, naar nou, onze smaak is dat opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Nou, ik, ik, begrijp, ik begrijp inderdaad wat u zegt. Uh, alleen um, moet, ik, moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, nu zeg maar alle bouwontwikkelingen bij, uh, bij het LDC zich voltrekken. Uh, en ja. Als je gaat staan eigenlijk op het, op het punt uh, waar nu uh, het, het, het, het, ja, het oude busstation, uh, voor dat je op dat punt gaat staan en je kijkt uh, dan zeg maar om je heen en uh, je neemt daarbij de nieuwe bebouwing van het LDC mee. Dat hadden wij op dat moment ook niet kunnen inschatten, maar als ik daar... Als ik daar Zeg maar ...in mijn gedachten visueel gaan staan... ...en ik kijk dan om me heen... ...zou ik het bebouwen van het Raadhuisplein... ...gewoon een, een echte forse beperking vinden. En, en jammer dus. En, en helaas, ik snap heel goed dat u op dat moment zei... ...van ja, die blinde muur kunnen we op, op die manier... Uh, ...wegwerken, aanpassen... ...en daarmee het Raadhuisplein mooier maken. Maar het, het ruimtelijke gevoel... Uh, ...dat begin je wat ons betreft nu pas te krijgen. En dat beginnen we nu te ervaren, nu die bouw redelijk hoog zich begint te voltrekken. En dat is de reden dat wij zeggen van nou... het wordt er naar ons gevoel krapper op en, en daardoor niet fijner. Uh, en u kunt het met dat gevoel eens zijn, uh, of niet. Meneer De Rode, korte interruptie. Ja, nou, voor, Voorzitter, volgens mij hebben wij in onze st uh, structuurvisie PADALANC... Het, het behoud van uh, het dorpse ik zie de wethouder het dorpse karakter a, aangegeven, dat we dat wilden behouden. Dus eigenlijk is het een, uh, niet, uh, een, een amendement wat we eigenlijk al met elkaar hebben afgesproken in, ons, uh, in onze structuurvisie uh, Parallel C+. Waar he, we specifiek een aantal zaken in zijn gereden.